11 Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Is het haalbaar om alle uitgestelde operaties dit jaar nog in te halen? De zorgvakbond vindt van niet. Ze reageren op het plan van minister Van Ark, die vertelde in de vooravond hoe de uitgestelde operaties door corona ingehaald moeten worden. Wat we gaan doen is de COVID-zorg, de coronazorg, die blijven we spreiden. Mm -hmm. uh, we willen dat patiënten bij hun arts terecht kunnen met de vraag: Wanneer ben ik aan de beurt? Nou, het ja. streven is inderdaad eind van de van dit jaar, uiterlijk. Ik denk dat we nog wel een beetje doorlopen in volgend jaar. Dat is wel heel rooskleurig, vindt de zorgvakbond, want er is een groot tekort aan verpleegkundigen en veel mensen zijn uitgeput. Bovendien is zorgpersoneel helemaal niet bij de plannen betrokken, zegt de vakbond. Volgens de vakbond is het niet slim om nu snel operaties in te gaan halen. Ze pleiten voor een periode rust en herstel. Duitsland gaat de komende 30 jaar ruim 1 miljard euro uittrekken om Namibië te helpen. Duitsland zegt dat de massaslachting die de Duitse koloniale troepen daar begin vorige eeuw aanrichtten officieel als genocide aangemerkt moet worden. Tienduizenden mensen werden toen vermoord en ook werden er bepaalde minderheden weggejaagd of uitgeroeid. De jeugdzorg moet miljarden extra krijgen. Dat is volgens RTL Nieuws de uitkomst van een zaak die gemeenten hadden aangespannen tegen het kabinet. En dit jaar moet er al 1,9 miljard euro bij. Een YouTuber uit India is opgepakt omdat hij zijn hond aan heliumballonnen liet opstijgen. In een filmpje bindt hij het hondje vast aan een tros met heliumgevulde ballonnen. En als hij hem loslaat stijgt het hondje op naar de tweede verdieping van een gebouw. 3, 2, 1, 1! De politie arresteerde de YouTuber voor dierenmishandeling nadat een dierenrechtenorganisatie een klacht had ingediend. Hij zei later in een nieuwe video dat hij beïnvloed werd door andere YouTubers die soortgelijke stunts uithaalden. Ook zegt hij dat hij een dierenliefhebber is en dat zijn hondje als een kind voor hem is. Het weer nog, het is zo goed als droog en dat blijft voorlopig wel zo. Het is een graad of 14. Morgen is er zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. And you can dance. For inspiration. Come on. I seem to say goodbye Ooh, yeah. when I try to fall back. Together